In Den Haag wordt niet meer gezocht naar slachtoffers. De zoektocht in de resten van de zaterdag ingestorte flat is voorbij. Je hoort verslaggever Jeroen de Jager. Er zijn nog wel twee mensen niet geïdentificeerd van de zes doden die hier bij deze explosie zijn gevallen. En nu wordt de plaats delict, want dat is het nu echt officieel overgedragen aan de politie. En dat is nog wel een ding, uh, doorzoeken. De afgelopen dagen is dat puin allemaal op een grote hoop gegooid op zoek naar mogelijke slachtoffers, maar daar is forensische opsporing niet voortdurend bij geweest. Dus de vraag is ook een beetje, hoe gaan ze al dat puin nog een keer doorzoeken? Is dat überhaupt nodig? Hebben ze al een idee hoe het allemaal in elkaar steekt? Want dat weten we dus nog steeds niet. Wat hier is gebeurd precies om kwart over zes zaterdagochtend. De flat stortte in na meerdere explosies. De politie denkt aan een misdrijf, maar houdt voorlopig nog alle opties open. De helft van alle SNS-bank en regiobank filialen gaat sluiten. Dat wil moederbedrijf Volksbank. Eerder kondigde het bedrijf al aan dat ze gaan reorganiseren en er zo'n 750 banen verdwijnen. Chaos in Florence, in die Italiaanse stad, zijn twee doden gevallen bij een explosie bij een brandstofopslag. Er zijn ook negen mensen gewond geraakt. Ook het moederbedrijf van Blokker vraagt faillissement aan. De Mirage Retail Group kan de rekeningen niet meer betalen. Het komt door achterstallige huur van blokkerpanden en een miljoenenschuld die nog over is van de coronatijd. De VN mensenrechtenchef hoopt dat er in Syrië een overgangsregering komt voor alle Syriërs. Nu het regime van Assad is verdreven, Assad was er jarenlang dictator en is het land uitgevlucht. Opstandelingen hebben de boel overgenomen. De VN praat vanmiddag over de toekomst van het land. Dit is er al gezegd. Any political transition must ensure accountability for perpetrators of serious violations. De mensenrechtenchef zegt dat er door politici en betrokkenen verantwoording afgelegd moet worden voor de misdaden van de afgelopen jaren in Syrië. Er zijn al Syriërs die terugkeren nu Assad weg is. Hulporganisaties waarschuwen dat ze moeten oppassen voor munitie die nog niet is ontploft. Het weer, er trekt regen over een groot deel van het land. Het is een graad of zeven, maar het voelt wat frisser door de wind. Vanavond is het droog, morgen ook bijna geen druppeltje bij een vijf of zes graden.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 Het is alweer heel lang geleden dat uh, deze plaat uitkwam. Volgens mij was dat ook zo rond de kerstperiode. Vandaar dat ik hem altijd zo in de decembermaand uh, best vaak draai. Door uh, de b s en de Love Check. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het tweede uur alweer. We zitten in uh, Abu Dhabi uh, wat betreft uh, de race. Op dit moment Q1 van de kwalificatie nog 11 minuten te gaan. Teres is paars paars in de eerste twee sectoren. Dus... Uh, die gaat op dit moment uh, goed en we houden Max Verstappen in de gaten. Ja, hij wordt vader. Ongelooflijk, hè? Maar uh, ja, dat hadden we eigenlijk wel kunnen verwachten. Leuk voor Max in ieder geval en hij gaat uh, lekker racen. De laatste race van uh, dit seizoen. En hoe het allemaal verloopt, dat houden wij in de gaten ook hier bij uh, ZFM. Dus uh, houd de radio aan en uh, dan uh, beleef je het allemaal mee. We onder een gesprek met uh, de burgemeester... Want hoe is het nou met de Oekraïners daar in Nieuw-Noord? Want uh, ja, op die plek zou ook gebouwd gaan worden. Dus uh, ja, hoe kunnen we huizen hebben en ook tegelijkertijd uh, een plek voor de Oekraïners... die hier uh, in Salford nu toe van harte welkom zijn natuurlijk. Dus uh, hoe gaan we dat oplossen, Horen het van uh, burgemeester David uh, Molenburg. Verder gaan we zo dadelijk naar uh, Piet Pijper toe. Die is bij de wedstrijd SV Zandvoort tegen SDOB. En dat is een, uh, een partij uit uh, de heren uh, van uh, Broek in Waterland. Staan momenteel uh, de, op de tweede plek uh, in de competitie. En uh, Zandvoort bungelt helemaal onderaan. Maar we moeten wel een keer gaan winnen. Dus we hopen ook samen met Piet dat hij mooi nieuws kan gaan brengen vanuit Duitsersveld. Wat we spelen vandaag thuis. En hoe dat allemaal gaat, dat hoor je zo meteen over één plaat als ik met Piet ga bellen. En verder gaan we spreken met Benno Veugen, want die doet morgen weer een leuk programma hier op de Zandvoortse Radio. En wat hij allemaal gaat doen morgenavond, dat hoor je ook zo dadelijk. En we gaan ook eens even praten wat hij ervan vindt, dat de Grand Prix na 2026 niet meer in Zandvoort verreden gaat worden. Blijf luisteren, de Zandvoortse Radio met ook het laatste nieuws en de nieuwste muziek, waaronder deze van Miles Smits. Lonely in this crowd see it alone.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 She took my hand and led me through the dark, oh, she said feel the beat, forget that broken heart, oh, and oh, oh, oh I can feel the night slipping by. She came right up to me. She said, Oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go Let's get up off our feet. She said, This life, if forever ever one song here together, then let's play it on repeat. We can dance, we can dance on that. Ja, en ook de nieuwe muziek is best goed, hè? De nieuwe single van uh, Maal Smit hoorde hier op de Zandvoorts Radio. Oh, oh, oh, Hello. Ja, ja, wat is er aan de hand, uh, Piet? Nou ja, we scoren. <laughs> we scoren? Nou, dat is alleen maar goed nieuws, toch? Gelukkig. Ja, mooi. Ja, ja, ja, ja, ik was al bang dat we meteen slecht zouden hij beginnen, Piet. Maar, uh, we moeten winnen. Dus, nou, en daar horen ze schijnbaar. Nou ja, ja zo, is, zo is dat. <laughs> dat moet ook. Hij, hij, hij ging er vandoor en hij schoot hem erin. Die hadden aan. Ja, heel mooi. Ja. Nou, mooi, mooi. Ja, want ze spelen vandaag tegen Broek in Waterland. Niet zomaar een partij. Hij staat momenteel op de tweede plek, hè? De club heette SDOB. Ja, en die staat inderdaad op de tweede plek. En volgens mij zelfs... Uh, Theoretisch misschien ook nog wat bovenaan, maar een hele, ja, het moet heel goed. En inderdaad komen ze uit Broek op Ik heb gekeken, het is een heel klein clubje met een eerste en een tweede en een dames, die meer hebben ze niet. Maar ja, ze staan er toch bovenaan in die derde klas, dus hartstikke leuk. Ja, hebben ze en... goed gedaan. Maar uh, nu lekker uh, beginnen tegen Zandvoort met een uh, tegenkool. Dat vinden we wel leuk. Ja, we beginnen leuk. Na tien minuten, dus de aanval over links, Jelle de Haan. Voor de rest hebben we de, de, de, de formatie van de laatste weken. Mika Bloem in de goal en achter de, de, de vertrouwde verdedigers. Met uh, de, de, de en uh, Margiels is er weer bij. In het middenveld Karsten uh, Vries. Nou, IJsselberg is dus allemaal wat ik bekende allemaal zo'n beetje. Rico van Ver, Ver, Verburg op een plaats. En ja, het is wel geen slechte ploeg. Ik zag al in het begin al een paar keer dat ze. Uh, ook schot, schot van SDOB gaat naast. Nou, de weersomstandigheden zijn natuurlijk duister. Hè. We hebben de lichten aangestoken. Ja, hier in de studio goed... ook hoor. Dus, uh... we, <laughs> we kunnen het allemaal goed zien. En uh, ja, nogmaals. Redelijk verrassend, een hele mooie goal, een mooie aanval. En uh, hij zag dat de, de keeper iets voor zijn goal stond. En Daan schoot hem fenomenaal met de bovenhoek. Dus uh, ja. na 10 minuten 1-0, dus uh, we zitten er goed in. Ja, heel veel ervaren spelers uh, op het uh, veld uh, vandaag. En dat is alweer een heel tijdje geleden, hè? Dat het team uh, zo, uh, zo compleet was, volgens mij. Nou ja, dus, dus een paar keer is, iedereen is elke keer een paar weg. En deze formatie die er nu begonnen is in ieder geval... die, die speelt al de laatste week al een beetje. En, en uh, kijk, en zo maar zo ja... Die moeten gewoon zijn, dat is gewoon een hele goede voetballen. En Omdat zijn we weer in de aanvalente aanhebben op zijn heupen vandaag, want daar gaat hij weer. Over links gaat hij. Voorzet, nee dat is niet de, de juiste voorzet. Dus het blijft nog eventjes 1-0. Het verdedigen uit de SDOB, uit ja, de wel handig hoor die jongens. Ja, ja, ja. Ze spelen, spelen altijd in gele shirts, maar vandaag in blauwe begrijp ik. Dus... Oké, okay, oké. Okay. ...voor oude trouwde kleuren. Ja, nou, het gaat uh, in, in ieder geval een mooi begin, uh, Piet. En uh, laten ja. we hopen dat we dat uh, door gaan zetten. Ja, ik hoor jullie straks weer terug. Goed? Ja, is goed. 1-0 13, 13 minuten. Uh, Oké, okay, okay. dankjewel hoi, voor de update. Hoi, hoi. hoi. Dat was uh, Piet uh, vanaf uh, Duimpjesveld. Mooi begin dus van de wedstrijd uh, van vandaag. 1-0, schrijf je even mee, uh, meneer uh, Koper. Heel goed. Nou, we hebben ondertussen ook de Q1 uh, in uh, Abu Dhabi. De laatste race van uh, dit seizoen, hè. En uh, ja, Max is al kampioen, maar uh, die wil natuurlijk de laatste race ook nog uh, gaan winnen. Hoe is het met de kwalificatie, de Q1? Nou, Sainz uh, staat uh, op dit moment op uh, plek 1, Verstappen op plek 2. Het scheelt heel weinig, 29.000ste. En dan hebben we, heel verrassend, uh, ja, de Haasjes uh, doen het goed. Kevin Magnus uh, ook, uh, ja, die stopt natuurlijk. En uh, ja, dan is het wel mooi dat hij momenteel op de derde plek uh, ligt in deze kwalificatie. Maar het zal niet zo blijven hoor. Er komen nog bekende namen als Lewis Hamilton, Lando Norris, Piastri en uh, Leclerc natuurlijk. Al oh, moet hij heel veel plaatsen teruggezet uh, uh, gaan worden. Dus uh, ja, die moet zich uh, wel goed kwalificeren om nog enigszins uh, in het middenveld uh, te blijven zitten. Nou, ook dat houden we uiteraard uh, in de gaten hier op de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we weer even een plaat uh, voor je draaien. En uh, ja, ik had uh, de keuze gesteld aan uh, collega Koper... Maar die heeft eh, niet gereageerd, dus eh, ik heb maar besloten ze allebei te draaien. Steve Winwood is hier met Higher Love. Not Bijna terreinen einde daar op Abu Dhabi. Leclerc de eerste plek. Bottas, de tweede plek. Sainz de derde plek. En Verstappen de vierde plek. Teammaat van Verstappen per vinden we op de zesde plek. Uiteraard zo dadelijk gaan we met de Q2 beginnen. Houden we dat ook allemaal voor je in de gaten. De kwalificatie van de race van morgen. Die morgen om twee uur is trouwens. Hè? Dus niet om drie uur of tien over drie. Hadden we het jaar daarvoor. Maar het is gewoon om twee uur dat ze morgen daar uh, gaan uh, beginnen. Daar is het net een andere tijd. Maar uh, wel uh, onze tijd uh, om uh, twee uur is uh, de wedstrijd. We gaan uh, weer verder met uh, de burgemeester die vanmorgen op uh, bezoek was bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Bij uh, onze uh, collega's. En uh, ze spraken met uh, David uh, Molenburg onder andere over de opvang van uh, de Oekraïners daar in uh, Nieuw-Noord. Ook een plek trouwens waar huizen gebouwd zouden gaan worden. Hoe zit het daarmee? We horen het nu van uh, burgemeester Molenburg. Van, van de Oekraïners. Uh, die wonen nu al uh, Hoeveel zijn het Ongeveer twee, Ongeveer 200? Uh, nee, ik, uh, nee we, hebben, we hebben ongeveer 180 Oekraïners. 180? Uh, in, waarvan er 120 op het Curiex-terrein. Ja, inderdaad. Nou, die wonen daar al uh, een jaar of drie, Twee jaar, ik, twee jaar. Twee jaar. Uh, uh, er wordt al gesproken over dat ze eventueel moeten verhuizen. Er moet gebouwd worden daar. de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 Uh, hoe staat het er op dit moment voor? Wat, wat, wat hebben jullie gedaan de afgelopen maanden zeg maar, om dat proberen in te dammen? Ja goed, uh, uh, Met name de politie heeft echt uh, geïntensiveerd als het gaat om uh, uh, surveillance uh, rondrijden. Het lastige van dat vuurwerk is ja, als iemand het op ja. ene straathoek nee, afteekt. De politie staat net op de andere uh, straathoek. Dus... Ja.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 Natuurlijk ja, overal ja. Uh, uh, ja. helaas. Uh, ik ben ook een groot voorstander van een landelijk in te voeren vuurwerkverbod. Uh, oost ook? ook nou, landelijk, dus ja, landelijk, landelijk. Ja, ja, ja, landelijk. Ja, landelijk. Ja, ja. okay, ja, ja, ja. uh, maar is de, in Haarlem is het, het verbod er al? Ja, op? er zijn een aantal gemeenten. Maar ja. ik, uh, moet, uh, ik, kan, uh, ik kan echt zeggen... Ik, uh, uh, uh, was, uh, vorig jaar heb ik even een klein rondje gemaakt... naar.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 Ja, daarvan hebben wij als college gezegd, we vinden het gewoon twee verschillende dingen. En het ja. is ja, onze keuze geweest, omdat we, ja, we vinden het een vrij principeel ding. Ja. Met het gezin, of ze ja, ja, maken ja. een afspraak, ja, kom hem dan na. Ja. Oké, okay, ja. zo is het. Nou ja, dank uh, aan uh, inderdaad uh, de heren. Een gesprek met de burgemeester vanmorgen, David uh, Molenburg. Nou, we hebben even triest nieuws uh, vanuit uh, Den Haag. Inmiddels is bekend geworden dat uh, één persoon door de explosie van vanmorgen vroeg rond zes uur... Daar uh, is uh, overleden momenteel drie mensen in het ziekenhuis. En een grote zoekactieopgang natuurlijk uh, tussen de ingestorte uh, woningen uh, of daar uh, nog uh, slachtoffers uh, bij zitten. Dus uh, triest nieuws vanuit Den Haag. Mocht er meer uh, nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard hier op uh, de Zandvoortse Radio. Q2 kwalificatie, we van de hak op de tak uh, moet ik wel zeggen. Maar het is even niet anders. Q2 uh, momenteel uh, begonnen. Nog uh, 14 minuten uh, te gaan. En uiteraard uh, houden we ook die voor je in de gaten. We gaan nog één plaat draaien. En dan gaan we naar Benno toe. Want uh, ja, Benno zit uh, ook te wachten totdat, uh, totdat hij uh, kan uh, vertellen... wat hij morgenavond allemaal in zijn uitzending uh, gaat doen. Dus uh, we starten heel snel uh, de plaat in uh, Jaap. En dan uh, gaan we naar uh, Benno Veugen toe. Hier is Sun City. En weet je wat nou het fijn is, uh, collega Benno Veuge? Ja. Dat ik Jaap Koper de schuld kan geven... ...van dat ik deze plaat uh, gedraaid heb zo op deze zaterdagmiddag. Want uh, hij uh, wilde hem graag horen. Nou, ik vond het ook een leuke plaat hoor. Artists United Against apartheid uh, ...van alweer heel veel jaren geleden in uh, Sun City. Nou, we gaan uh, naar uh, Sun City uh, Drieberg. Of valt het een beetje tegen, Benno? Ja, dat valt uh, reuze tegen hier in uh, Studio uh, Driebergen. Het, uh, nou, donker, we zitten weer met het licht in. het ja, maar dat zal in zout ook al zo zijn. Ja, ook uh, donker en uh, regenachtig. Dus uh, lekker weer om uh, binnen de kerstboom op te zetten... en uh, lekker naar de radio te luisteren. Nou, vooral het laatste. Ja, dat is heel belangrijk. Het ja, eerste heb ik een ekel aan. Ja, goed, dus, nou ja. ja. Benno, we gaan het zo ja. meteen hebben over je programma. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij... Uh, uh, wat jouw reacties op het uh, verdwijnen van de Formule 1 na 2026 hier in Zandvoort? Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel een schokje hè, van de week... dat uh, wij wakker worden en uh, dat, dat dit bericht uh, loskwam. En uh, ja, mijn eerste reactie was uh, jammer... maar ik heb wel begrip voor, uh, voor de organisatie en uh, dat ze het net zo hebben uitgestoken... Aan de andere kant heb ik uh, al, uh, nou ja, dat was dit, dit jaar toen de Grand Prix er was... Heb, heb, ...fietsen ik door uh, Bloemendaal heen en zag ik daar de, de Bloemendaalse, uh, weg of straatweg, ik weet niet precies hoe het heet... ...maar die helemaal afgesloten, geen sterveling... ...en toen dacht ik, ja, de regio wordt misschien toch wel onevenredig belast met zo'n groot evenement... ...en het is niet twee uur, maar het is dus drie dagen... En als je in Zandvoort zit, heb je natuurlijk nergens last van. Want uh, ja, je, je, je, je, je haalt je boodschap in huis en je gaat zitten en je, het is klaar. Maar in de wijde omtrek zijn er natuurlijk allemaal spoorwegovergangen afgesloten. Mensen moeten omrijden. En uh, nou, dat is. En uh, ja, dan denk ik, ja, op een gegeven moment. Uh, dat is niet leuk meer. Dan moet een keer ophouden. En. Uh, dus nou ja, dat gebeurt dat nu ook. Dus... Ja, nou ja. Max heeft uh, goed zijn best gedaan. Uh, dus uh, ja. die, wordt, uh, die wordt vader En uh, ja, misschien uh, stopt hij wel naar 2026. Ondanks zijn contract ja. natuurlijk, hè. Tot uh, 2028. Maar ja, ja ik ja. moet het eerst zien dan geloven... dat hij uh, nog uh, die twee jaar ook uh, doorgaat. Ja, precies. En uh, dat gaat in zijn leven ook veel veranderen. Uh, als je, uh, misschien dat uh, Kelly Piquet hem straks uh, netjes zegt van... Uh, ik zeg beste vriend, waar gaan, we, waar gaan wij naartoe? Weet je wel. Je moet ja. gewoon op kleine uh, klein uh, verstappen piket passen. En, uh, en uh, ik heb me nog wat modellenwerk staan. Dus, uh, je moet je kortom, uh, uh, Max. Je moet je, uh, je hebt geld zat, dus je blijft maar een jaartje thuis. Ik noem maar, wat, ik noem maar iets geks. Ja, ja, ja. Maar, maar uh, ja, je wilt toch ook je kind zien opgroeien en uh, nou, al dat soort dingen meer. Dus uh, ja, het kan denk ik alle kanten op met, uh, met zijn carrière en... En misschien is hij straks wel, uh, na 26, iets toe aan een hele nieuwe uitdaging uh, op autosportgebied. Dus ja, ja ik, ik zit er net zo in, uh, Berno. Dus uh, ja. Nou ja, we wachten het af, uh, 2026, in ieder geval uh, nog een uh, mooi, mooi feestje. En dan, uh, ja, dan is het gebeurd, hier ja, in Zandvoort. En... En ik ben rensen nieuwsgierig. Wat er uh, aan een groot autosport evenement gaat terugkomen in sport. Krijgen we weer een soort Marlboro Masters Formule 3? Uh, krijgen we NASCAR? Uh, nou, uh, geef het ook maar een naam. Uh, dus, uh, dus ik ben benieuwd wat uh, collega Rendel Olfen hierover gaat zeggen. Trouwens, ja. over uh, ja, Rendel gesproken. Ja. Uh, 12 januari, ja, zet het alvast maar in je agenda. Dan uh, gaan we een Speciaal programma met uh, Mr. Losser maken. Want uh, dat is een zondagmiddag van 2 tot 5. En dan gaan wij drie uur praten over autosport met uh, Rendel Losser. Nou, hij heeft uh, natuurlijk uh, 30 jaar heeft hij zijn zaak autopassing gehad. En uh, nou, daar stopt je dit jaar mee. En dan heeft je volgend jaar meer tijd. Dus we gaan gezellig met Rendel een speciaal autosportprogramma maken. Dus nou, daar kijk ik ook erg uh, naar uit. Zeker. En hij is er wild enthousiast over uh, Rendel uh, Heb ik uh, vernomen van uh, cliënten die daar bij hem in de winkel komen. Die moeten het allemaal te horen krijgen. Van 12 januari zit ik op de radio en dergelijke. GELACH oh, ja. dus, uh, <laughs> Ja, geweldig hè. Dus uh, dat gaat een heel mooi uh, feest worden. Schrijf het op uh, in je agenda. Wat je gewoon even ja, moet onthouden. En dat is niet zo moeilijk, want dat is morgenavond. Dan heb jij weer een uh, mooie uitzending hier bij de Zandvoortse Omroep. In gesprek met Puntje, Puntje, Puntje. Ja, nou ja. Het is, uh, ik moet je even een kleine correctie geven. Het wordt twee keer per maand uitgezonden. En toevallig net niet morgenavond. Maar dat is uh, de week erop. Het is de eerste en de derde zondag van de maand. Oh. Maar je kan het interview met Peter Vogelaar... kan je wel beluisteren met, uh, in gesprek met .info. En ja, Peter Vogelaar dat is een oud-radiocollega van ons, uh, Rob. En uh, hij is begonnen bij Haarlem 105 in de tijd van uh, Giel Beelen. En, uh, en nog allerlei uh, prominente radiomensen. En uh, Peter die... Uh, ...zit eigenlijk zijn hele leven vanaf de jeugd al in de muziek... ...en tegenwoordig... ...zit hij nog in een, een of twee beentjes... ...en hij heeft ook een eigen cd gemaakt... Uh, ...Not Alone... ...en dat is uh, bij Cosmo Muziek... ...en Peter heeft zich laten inspireren door Elvis Presley... ...en dat is... Uh, ...nou, dat komt ook allemaal terug in die radioshow... ...die op uh, de derde de zondag van de maand dan uh, wordt uh, uitgezonden... ...en je kan die... Show ook bij me opvragen als je dat graag wilt. Ah, dat gaan we zeker doen. Nog even het adres Benno, Hoe kom ik daar? Ja, je kan via de website in gesprek met info. Kan je die... De website of de webpagina, ik moet goed zeggen, met Peter Vogelaar kan je opvragen. En dan nou, staat daar alle informatie. En je kan ook de podcast met hem beluisteren. En Peter ja, is zorgzanger. En, um, en ja, dat is... Het, het leuke is, van, dan heb ik me daar natuurlijk in verdiept, van wat zingen eigenlijk met je doet. Nou, en dat is gewoon fantastisch. Ik werd er zelf helemaal enthousiast van. Uh, uh, het is dat ik heel veel radio maak, uh, maar uh, andersom had ik me gelijk aangesloten bij een koor. Want, uh, Rob, zingen is namelijk stressverlagend en goed voor je uh, weerstand en... Nou, en verder krijgen longpatiënten, daar schijnt er ook allemaal heel goed voor te zijn. Uh, zelfs longpatiënten die minder medicatie hoeven te gebruiken omdat ze gaan zingen. En uh, ja, we denken allemaal, ja, uh, je, moet, je moet dan uh, zeg maar uh, goed kunnen zingen. Of maar dat, uh, ja, dat, dat schijnt allemaal uh, toch wel heel.. ...redelijk makkelijk mee om te gaan. Oh, gelukkig. Ja, ja, dus... Uh... Maar ook als je naar muziek luistert ...en dat uh, doe jij en ik, erop, uh, ...daar uh, heeft het ook al uh, een bepaald effect... niet zo groot en sterk als dat je zelf gaat zingen... Maar dan kan je daar... Ja, het heeft wel een bepaald effect. En dat is ook allemaal natuurlijk wetenschappelijk bewezen. Ik heb nog even gekeken naar de hoeveelheid koren die we in Zandvoort hebben. En het is toch wel ontzettend leuk. We hebben. Ik ben gekomen op drie koren. Het uh, Zandvoorts vrouwenkoor. Het gemengd koor sinds uh, dit jaar. Januari dit jaar heeft uh, Zandvoort gemengd koor. En natuurlijk beatspop zingers. Uh, nou, ik weet niet of jij er nog een weet. Maar, uh, Nee, is... ja. Ik zat aan de school te denken, maar dat is geen koor natuurlijk. Dus, uh... Nee, dat is geen koor. En, uh, en de beachpopzingers, ja, dat zegt het al. Popmuziek zingen gezellig met z'n allen. En die doen het helemaal gezellig. Want die doen het op vrijdagavond tussen uh, 8 en 10 uur s avonds. Op het kerkplein, achter de kerk op het uh, kerkplein. Daar kan je gewoon langs. En uh, de andere koren, het vrouwkoren en het gemengde koren, die hebben uh, allemaal websites. En die je makkelijk op te vragen via uh, Google. Oké, okay, ja, dus het zit in Zandvoort vol koren? Ja, het zit uh, helemaal. Nou ja, niet alleen in Zandvoort. want Ik heb ook nog uh, research gedaan naar uh, koren in heemsteden waar ik dan zelf woon. Nou ja, dat is ook uh, struikelen over, uh, over de koren en je kan je overal bij aansluiten. En dat is, uh, ik denk dat bijna elke plaats dat wel heeft. Dus in, uh, ik weet verhalen maar ook dat we daar hebben ook een heel oud koor. Uh, en daar uh, midden in het centrum oefenen die altijd dus uh, ah, okay. dat is gezellig allemaal zeker nou we gaan uh, lekker meezingen met uh, de muziek van ZFM en uh, ja. dankjewel Benno voor uh, deze update en heel veel plezier met je programma natuurlijk en met Peter uh, zeg maar dat gaat wel ko goed komen denk ik dat denk ik ook wel, ja. ja nou. Hartstikke mooi. Ik zit nog even naar de Q2 te kijken trouwens. Van de ja, kwalificatie. Ja. Zijn ze op uh, P1 verstappen op P2. Ze geldt echt 13.000ste. En dan weer een haas hè, als derde. Hulkenberg uh, met uh, 55.000ste verschil. Dus uh, nou. het zit wel heel erg dicht bij elkaar. Zo is dat. Nou lekker. Tot de beste mogen winnen morgen. Yes, zo is het. Benno, dank je wel hè. Oké, okay, En heel veel plezier daar in uh, Studio 3bergen. Ja, natuurlijk. Nou, dat gaat wel lukken. <laughs> Oké. Okay. Hoi, hoi. Oh, hoi. hoi. Even naar het Duitsersveld toe, want daar is het inmiddels rust, hè Piet? Ja, we zijn net het veld verlaten. hebben de spelers zich naar de kleedkamers een beetje op te, op, op te drogen. En de, de ruststand is 1-0. Het is een, best een leuke wedstrijd met over de weer uh, toch wat kansjes. Wij hebben wat kansjes gehad. Uh, Dani Bakker, onze hele jeugdige spits en ook Karsten Vries. Maar vlak voor rust uh, was er een uitgespeelde kant voor SDOB en... Uh, nou, dus hij speelt de keeper uit, de spits. En uh, ja, hij schiet hem voorlangs. Dus de billen knepen we dicht. Maar uh, de, kool, de kool bleef ook dicht. Dus dat is 1-0 gebleven. Kijk, ja, nee, dat, nee, met, nou ja, goede met, berichten dus. Je kan zien dat die jongens wel in de hogere regionen staan. Ze spelen toch wel makkelijk. En, en grote, lange kerels allemaal. Dus, uh, maar die, het is... Uh, en nogmaals 1-0. En uh, ik heb er allemaal vertrouwen in dat we het wel zo uh, kunnen houden. Oké, okay, nou, dat zou heel ja? mooi zijn. Eindelijk weer een keertje. Dus, uh, Eindelijk weer een keertje. Eindelijk weer een ik, uh, ik ben helemaal voor. Dus, uh, okay, <laughs> hey, dankjewel Piet. Zometeen de tweede helft. Oh, ja. Hoi, dan okay, hoor ik het weer. Hoi. op de zaterdagmiddag, de laatste van Tiesto, dat was Tentalizing. Ja, zo dadelijk uiteraard weer meer info in het derde uur. En de Pit Report met Randall Lawson. horen we ook alles over de Formule 1 race van dit weekend. Blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Ik zeg goedemiddag allemaal. Let me tell you a story Of a love I had and a I gave up for another So long time my every need you was hurting so I am falling fast in love again and my heart caught out to be on the rebound from a love we had in fact you waited for a love so lovely on the rebound in love again you think it's love it's in fact to wait I'm hey. Ken je deze plaat niet, maar ik vond het wel leuk om hem weer eens te draaien. Gauw al van de GM Silk, je hoort on the rebound. Q3, daar in Abu Dhabi is aan de gang nog 8,5 minuten gaan. Neem we zo meteen mee in het derde uur van Zandvoort op zaterdag. In de pit Reports met Rendel Lawson, uiteraard zo rond en nabij kwart over drie. Blijf lekker luisteren en tot aan het nieuws hoor je deze van Joshua Keddessen.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 Doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this Every time I get back on my feet